van 9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De gemeente Rotterdam moet afzien van het plan om 20.000 goedkope huurwoningen te slopen. De Woonbond roept daartoe op. Volgens de Belangenorganisatie voor Huurders zegt het gemeentebestuur ten onrechte dat de stad een overschot aan goedkope huurwoningen heeft. Er is juist een tekort en daardoor zijn er volgens de Woonbond nu al lange wachtlijsten bij corporaties. De gemeente wil wel woningen bijbouwen voor de midden- en hogere inkomens om te voorkomen dat de Rotterdammers met meer geld de stad verlaten. Eind deze maand is er in de stad een referendum over de woonplannen van het gemeentebestuur. De A2 richting Utrecht is bij knooppunt Del afgesloten na een ongeluk. Daarbij waren vijf auto's betrokken. Volgens de ANWB staat er een kilometerslange file en moet het verkeer rekening houden met meer dan twee uur vertraging. Verkeer vanuit het zuiden naar Utrecht kan het beste omrijden via de A27. Vrachtwagens moeten omrijden via Nijmegen omdat de Merwedebrug nog steeds is afgesloten voor vrachtverkeer. In Pakistan zijn bij een treinongeluk zeker 16 mensen omgekomen. Zo'n 50 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de havenstad Karachi. In de buitenwijk kwamen twee treinen met elkaar in botsing. De hulpdiensten zoeken tussen de wrakstukken nog naar overlevenden. Het Pakistanse spoorwegennet is een van de slechtste ter wereld. IS-leider Baghdadi roept zijn strijders in een audioboodschap op... om Turkije binnen te vallen en daar angst te zaaien. De Turkse leger vecht in het noorden van Syrië tegen IS. En volgens Baghdadi is daarom een reactie nodig. In de boodschap zegt hij ook dat hij blijft geloven in de overwinning. Amerikaanse kampioenschap honkbal is gewonnen door de Chicago Cubs In de zevende en beslissende wedstrijd in Ohio won de ploeg met 8-7 van de Cleveland Indians. Het is meer dan een eeuw geleden dat de club uit Chicago de World Series won. Het weer, vanuit het westen buien over het land, maar er zijn ook opklaringen... waarbij af en toe de zon schijnt, vooral in het oosten. Vanmiddag wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De police van de ANWB. Veel vertraging nog op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Deil is de weg nog altijd afgesloten. Ze zijn bezig met een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Empel via Waalwijk en Gorkem over de A59 en de A27. Vrachtverkeer kan omrijden via Nijmegen. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Aknopunt Ouderijn, 7 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstok is daar dicht, bijna een uur vertraging. Verder naar het zuiden op de A2 richting Den Bosch... bij Zaltbommel, 11 kilometer, bijna een half uur vertraging. Na A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 5 kilometer. Kost je ruim 20 minuten. De 9 van Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC, 12 kilometer. Ook daar 20 minuten vertraging. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Gouda 8 kilometer, een half uur vertraging. Nog een kapotte auto op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Bij Walenoeien 9 kilometer, vertraging ruim een half uur. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A15... van Gorkum naar Europort bij knooppunt Benelux, 5 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Avelingen, 15 kilometer. Zo'n drie kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort ja, ja, ja, ja. Zandvoort uh, uh, Zandvoort geluid Ik zie Zand Haha uh. Kun je het voelen Kun je het voelen Luister goed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 Volvel ze komen overal vandaan. Want als je er eenmaal bent, nou dan wil je niet meer gaan. 15 miljoen mensen op een heel stukje aarde. beter bekend als zoord bij 35 graden. Veest er in het toon, waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zon is fijn. Welkom hier in zandvoor. Ja. Welkom in zandvoor. Fruest er in het toon, waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zon is fijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoor. Welkom hier in de ook al valt er wel eens regen in dit het tijd De compensatie is veel gezelligheid Aha, Maar altijd is er wel een feestje aan de hand Waar je mensen tegenkomt die je kent van het strand uh. Dus ik bedenk dit kan geen kwaad Ik naar binnen om, om te, te kijken hoe het er aan toe gaat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 we zitten in het dorp waar de meiden zijn en de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. We zitten in het dorp waar de meiden zijn en de dag op het strand in de zonneschijn. En dat was uh, noodweer met dat nummer over Zandvoort hoe mooi Zandvoort wel niet uh, is. Imos is aangeschoven in het uh, tweede uur uh, gertone en als ik het goed heb kees uh, met dus. Kees met dus ja ja ja. En ja, Zoals. jullie uh, moeten met jullie met z'n tweeën, ah, tweeën één microfoon delen. Dat ja. is symbolisch. Jullie moeten met z'n tweeën één microfoon delen. En delen is dus wel, is wel heel goed, hè, dus, Dat is de symbool uh, het symboliek die erachter zit. Vinden jullie dat een goed idee? Vooral hij is achtergrond, moet natuurlijk goed kunnen delen. <laughs> ja. Maar ik ook natuurlijk naar de Sociaal Democratische juichen. Wij verwachten Oké. dat jullie gewoon moeiteloos kunnen delen. Ja. Ja. Dat, dat levert geen probleem op. Daar ben ik van overtuigd. Ook de roots kennen. Maar daar gaan we het niet over hebben. Nou, dat weet ik. Nee hoor, we gaan het ja, hebben over een uh, veel leuker onderwerp. Ja, in het kader daarvan, uh, de ambtelijke samenwerking met, uh, met Haarlem. Ja, Waar een heleboel mensen bang voor zijn, is dat wij de Zandvoortse ambtenaren moeten delen met Haarlem. <laughs> ja, niet maar, alleen dat, en dat wij binnenkort natuurlijk uh, Gemeente Haarlem worden. Dat hoorde ik ook al. Die zit nog heel leuk en dan is Zandvoort oh, helemaal weg, hoorde nog, ik al. Nog steeds, dat, dat verbaast me. Dat is het, dacht ik, al diverse keren uitgelegd. Uh, we worden natuurlijk helemaal geen, uh, geen haarlem. Want hier zitten twee gemeenteraadsleden van Zandvoort. En die gaan over de poen, hè? Wij gaan over de poen van Zandvoort. Nou, het beleid, hè? beleid is veel belangrijker. Ja, ja ook. En daaraan gekoppeld het geld. Heb je geld nodig, hè? Dus, ja. Nee, dat klopt. Oh, dus we moeten bij jullie zijn voortaan. Nou, helemaal goed. Gewoon bij ons blijven, hè? Ja. Nee, ja. Ja. Nou, maar kijk, nee, maar, maar het is. Het is uh, ik begrijp dat wel. Uh, omdat je dat natuurlijk in het land ook heel veel hebt gezien. Maar, maar uh, we hebben juist gezegd, nou laten we nou door die ambtelijke fusie laten we nou kijken of we daardoor uh, toekomstbestendiger kunnen worden... meer kwaliteit in het ambtelijke apparaat kunnen krijgen... en toegerust zijn voor, uh, voor datgene wat op ons afkomt... terwijl we tegelijkertijd gewoon zelfstandig kunnen blijven. En dat is het uitgangspunt. En, uh, Jullie ja. zijn beide voor? Ja, ja. Uh, wij zijn beide voor. Nou. Dat zijn wij al langere tijd, we hebben daar ook geen doekjes om gewonnen... We hebben de zaak gelezen. We hebben meegedaan. We hebben meegedaan in een vorig college ook. Toen zijn er ook verkenningen geweest op dit gebied. Vanaf 2008. En uh, nou ja, de, uh, het nut om dat te gaan doen... is ons alleen maar sterker geworden gegeven... wat er de laatste jaren aan de hand is. En dat is met flinke bezuinigingen. Zware regelgeving. meer kwaliteit blijven leveren. Dus voor ons was het duidelijk om dit te doen. Voor het CDA geen punt. Ja, voor de Partij van de Arbeid lijkt het um, Een beetje... Een beetje maar dan zou ik zelfs kunnen zeggen dat ik de aanslechter daartoe ben geweest. Omdat ik toen met die drie decentralisaties aan zag komen. We kregen een heleboel geld erbij. Een heleboel taken erbij. Maar geen geld voor medewerkers. En we zaten al heel krap op die afdeling met beleidsmedewerkers. Nou die mensen, dat waren er vijf, vijf en een half. Die zouden ook nog eens een keer die drie decentralisaties volledig op hun bord gaan krijgen. Nou dat is godsonmogelijk. Dus toen heb ik al in het college geroepen. Dit kan zo niet. Wij moeten gaan kijken naar samenwerking. We hebben eerst gedacht aan de kleinere gemeenten. Heemstede, Bloemendaal, Haarne, Bliespaar, Wouden en Zandvoort. Maar helaas uh, vond, uh, vond Heemstede ons uh, geen, uh, geen goede partners. Omdat wij uh, veel grotere problemen kenden dan Heemstede. Veel grote bijstandsbestand uh, hadden. Het uh, klopt ook wel. Wij zijn veel dynamischer. Uh, Heemstede en Bloemendaal zijn beheergemeenten. En wij zijn een hele dynamische gemeente met, ook met stadsproblematiek. Als je kijkt naar, en wat dat betreft, we zijn een zestiende deel ongeveer van, of een tiende deel van, van Haarlem. Uh, maar als je kijkt naar de problematiek die we kennen verhoudingsgewijs, die is even groot. Die komt meer overeen met Haarlem dan met de onderliggende gemeente. Ja, Dus toen zijn, toen zijn jullie naar Haarlem gegaan. Om, zijn jullie zelf naar Haarlem gegaan als allereerste om hierover te praten? Ja, klopt. Ja, ja. In jullie initiatief. Na, nadat dus net uitgelegd is dat het niet doorging met de andere gemeenten, ja, waar dus wel degelijk die gesprekken over gevoerd zijn. En dat wel in tegenstelling tot wat gezegd wordt. Er zijn uitgebreide gesprekken geweest. Met ook een idee hoe het dan, wat het zou moeten worden. En dat, eh, dat komen er dus niet van. En dan gaat, komt Harlem in beeld. Ja, waar overigens ook al mee samengewerkt werd op onderdelen. Maar Harlem is toen in beeld gekomen. Even over die gesprekken. Ik neem aan dat jullie dus dan gezegd hebben van... wij gaan dat niet trekken als kleine gemeente. Maar er zijn natuurlijk ook voorwaarden gesteld door jullie... Om, uh, om tot die samenwerking te komen. Vooral die zelfstandigheid neem ik aan. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En, en hoe zijn die gesprekken dan op dat moment verlopen? Nou, kijk, waar het, waar het om gaat is dat we gezegd hebben... Nee, laat, ik, laat, ik, laat ik het even anders proberen in te steken. Maar dat doe ik het dan van toen ik daar dus ja? nog als portfeuille over zat. We hebben geen mensen van luisteren. Wij staan allemaal voor dezelfde zaak. Haarlem, iedere gemeente in Nederland. Die moeten allemaal hetzelfde werk doen. En dan heb je hooguit lokaal, de couleur lokaal, zoals het ook altijd dan genoemd wordt, lokaal geringe verschillen. Maar de hoofdlijnen zijn altijd overal hetzelfde. Dus in die zin was daar nooit strijd over. En tegelijkertijd heeft Haarlem toen gezegd, toen wij het daarover hadden, en daar hebben we hebben er vrij veel over gesproken, hij heeft ja, wij begrijpen jullie probleem. Wij begrijpen ook dat jullie moeten naar meer kwaliteit, hogere kwaliteit, et cetera. Um, dat dat niet geleverd kan worden gezien... de beperkingen die, finan die er financieel zijn. Uh, en, en, en, uh, wij snappen dat en daarom zijn wij bereid... om dat sociale domein over te nemen. Over dat te nemen? De ambtenaren. De ambtenaren die op het sociale domein zaten. Ja, en Nu raak jij een punt waar uh, een verschil in zit volgens mij. Want het gaat over ambtelijke samenwerking. Maar het is langzaam, voor mijn gevoel... dan omgeslagen naar een ambtelijke fusie. Nee, nee, het is, nooit, het is nooit bedoeld als een ambtelijke samenwerking in die zin van onze ambtenaren gaan met de ambtenaren van Haarlem praten over hoe we het allemaal zouden moeten doen. Nee, het was heel duidelijk de bedoeling om, uh, om in de breedte over meer uh, ambtelijke armslag uh, te beschikken. En in de diepte, dus kwalitatief. Dus zowel kwantitatief over meer ambtenaren kunnen beschikken. Als kwalitatief over. Want het is natuurlijk logisch. Haarlem heeft veel meer. Uh, universitair opgeleide uh, medewerkers in dienst dan Zandvoort ooit zou kunnen hebben. Daar heb je ja. het geld niet voor. Dat is, uh, nah, dus dat, dat betekent is, uh, dat je kwaliteit uh, je kwaliteit wordt verbeterd. En, en uh, ja, of je nou ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie je, welk, welke naam je ook kan geven. Het personeel van Zandvoort gaat over naar, uh, naar, naar Haarlem komen dus gewoon onder de, onder de, onder de vlak Zij van... Zij vallen de, dus ook gewoon onder um, Haarlemse ambtenaren. Zij zijn nu Haarlemse ambtenaren, ja. Ja, ja. En degenen die straks gaan dus ook. Haarlem betaalt ze. Haarlem betaalt ze en wij betalen daar. Wij betalen, wij, dat wordt aan ons doorberekend. Ja. We betalen voor de dienst die Haarlem dan gaat, gaat leveren. En door de ja. grotere aantal ambtenaren is het ook kwalitatief. Is het mogelijk om het allemaal wel aan ja. te kunnen. Wat in Zondvoort ja. alleen niet had gekund. Ja, En, en nog even aanhakend op wat, wat Kees net zei. Uh, dat het, het is wonderbaarlijk hoe mensen op een gegeven moment zeggen... van ja, maar jullie hebben helemaal niet met Heemstede en uh, ja. Bloemendaal gesproken. Het is zelfs heel gek, want een ex-wethaler van Bloemendaal... die woont tegenwoordig in Bentveld en die schrijft aan ons... een hele dikke, vette brief, dames kokken... Die zegt van, nou, ik snap hier niks van. Waarom hebben jullie dat niet afgetast met, met, met Bloemendaal en Heemstede? Hij zat er nota bene zelf bij toen wij die gesprekken hadden. Oh, oh. oh, oh en dat oh, oh, oh. zegt wel wat voor en, de politiek, hè? En, oh, oh, oh. Ja. Dat is inderdaad een politiek nou, dat is heel, ook, Ik, ik want, vind dat heel kwalijk. want. niet aan tafel Nee, maar. maar, nou, maar het, nee, dat dat geeft wel een heel ver... ander licht op de zaak, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, maar het is ook. Het is heel typerend. Het is heel typerend. Want. Uiteindelijk uh, hadden Ando Sandbergen als wettaar personeel en, uh, en Niek Meijer als, uh, als burgemeester... die hebben die gesprekken geantomeerd en de burgemeesters samen met de gemeentesecretaris... en de andere burgemeesters en gemeentesecretarissen. En de eindconclusie die hier in Zandvoort is dus opgeschreven was, was... we agree that we disagree. Oftewel, we zijn met elkaar eens dat we het niet met elkaar eens worden... Ja, ja, en dat dus is door die, die andere collega's ook onderschreven. Ja, ja. En ja, met zo'n ingezonden brief. Lijkt het erop. Ja, Het lijkt er ook op, maar, maar dat is natuurlijk het punt. Als je geen wederhoor toepast, in dit geval is dat niet gebeurd. Er is niemand om commentaar gevraagd. Mij niet. En ik, Gert zal ook niet om commentaar nee. gevraagd zijn. Nee. Dan hadden wij kunnen zeggen, zullen we hier voorlezen uit 2011, wie aan tafel zaten, wat er daar besproken is. Dan hadden wij ah, dat kunnen jullie, zeggen. Maar goed. Die jullie kennenden zijn. kun je alsnog weer een ingezonden brief nou, we doen het nu, hè? we doen ja. het nu, dank u, dank u wel daarvoor. Ja. Nou kijk, ik had geen enkele behoefte, maar ook geen enkele behoefte om op die brief te reageren. Nee, dat, dat begrijp ik, maar het is wel natuurlijk iets, kijk, sommige dingen zijn nou eenmaal gezegd, ook al zijn ze niet waar, het blijft hangen ja, en nee, uh, de, dat de bevolking van Zandvoort natuurlijk alle kanten op schiet in hun gedachten is natuurlijk ook wel een beetje logisch. Ja, maar, maar ik ben al sowieso geen Facebooker en Twitteraar. Uh, ik heb geen zin om achter al de bagger aan te lopen die er allemaal uitgestrooid wordt. Dus uh, ik, ik heb daar geen behoefte aan. We hebben zat te doen als bestuur. Bij orde. Ja. Ja, ja, wat ons betreft gaat het niet om onderbuikgevoelens. Maar goed, dat heb ik vorig jaar tijdens de Algemene Beschouwing gezegd. Uh, en dat zal ik, uh, blijf ik herhalen. Het gaat wel om een feitenmateriaal, vind ik, als uh, politiek waar je voor moet gaan. Dat hoor je te wegen. Allerlei belangen van mensen die daarbij een rol spelen. Regelgeving wat daarbij een rol speelt. En dan kom je tot een besluit gezamenlijk. Maar uh, allerlei uh, onzin en uh, ja, een advertentie over Schalkwijk, weet ik het allemaal, wat voor gekke dingen er in de krant staan. Dat is niet aan het CDA besteed. Ja. Nee, het, uh, dat is duidelijk, denk ik. Um, um, het, het is dus een feit, min of meer, deze ambtelijke samenwerking. Arlen moet officieel nog ja zeggen. Die moet officieel nog ja, ja zeggen, maar in de praktijk is het al een beetje aan de gang, toch? Er, er zijn heel een veel. Deelt is al gedaan. Een deel, een Deelt is gedaan, ja. ja Sociaal domein zit er. Ja. En, en uh, hebben jullie ook nou het idee van hoe gaat dat? Wordt dat gemonitord? Ja, wel degelijk. Daar is het natuurlijk ook om gevraagd. Er zijn uh, bij de behandeling uh, amendementen ingediend die daar aandacht voor vragen. Die vragen aandacht voor de mate van dienstverlening. Dus wat het voor Zandvoort is betekent: dat we heel snel in het voorjaar dus van 2017 al door uh, doorkrijgen... dat we weten welke vormen van dienstverleningen er blijven bestaan. Nou, wat ons betreft het zijn de essentiële zaken die voor Zandvoort gelden. Dat moet gewoon aan de loket in Zandvoort blijven. En daar zal geen uh, verondering in, uh, in komen wat ons betreft. Zoals? Nou ja, gisteren uh, uh, uh, en op het gemeentehuis zijn er met kinderen voor, de, uh, voor een rondleiding van de scholen en zo. Dan zie je natuurlijk dat het lekker druk is. Er komen mensen voor een rijbewijs. Er komen mensen voor, uh, voor identiteitsbewijzen, voor vergunningen. Uh, nou, kortom, het loopt af en aan. Het ene moment scheelt wat met het andere moment. Dat moet blijven bestaan. Ja, we, ja, we hebben hier. natuurlijk het loket gewoon nog hier. Loket. En CRG zit hier. het, maar het, het zit Gezins, voornamelijk zit hier. het sociale domein wat al overgeheveld is. Ja, jawel, maar, maar, maar je kunt het voor je eerste gesprekken en je eerste dingen... kun je wel hier terecht. Ja. Kijk, en het is al in tijden... maar dat is landelijk geregeld... dat je bij het werkplein in Haarlem moet zijn... als je uh, voor werk uh, pad moet... Daar hebben wij nooit een kantoor voor gehad eigenlijk. Hè? Dat, dat, dat, en dat zit in Haarlem. En Haarlem is de regiogemeente wat dat betreft. Dus niet alleen Zandvoort maakt daar gebruik van. Alle gemeentes in Kennemeland, Zuid-Kennemeland en de moeten daar gebruik van maken. En vroeg om... ja, ook dat, naar, ik wil het toch nog wel even benoemen. U had hier net uh, Nathalie van uh, Pluspunt, zag ik. Maar uh, daar is natuurlijk ook een loketfunctie. Er is een loketfunctie ja. voor Noord. Net zo goed als ja. die hier in het, in het centrum. Ja, dat is niet uh, dat ook geldt. En die loketfunctie die blijft bestaan. Dus als er informatie nodig is... Als ouderen, uh, waar kan ik een beroep op doen? Hoe zit dit dan of dan blijft dat in elkaar? Blijft dat gewoon bestaan? Dat verandert niet. Ook al wordt het door. Wat gelukkig wel verandert. En dan kunnen we elkaar denk ik, dan, uh, in ieder geval uh, in de ogen kijken. Dat is dat we op basis voor uh, minimabeleid zo juist gezorgd hebben dat er meer kan voor minima. En dat kan allemaal geregeld worden. Moet ook beter geïnformeerd worden. Uh, welkom gevraagd. Ja. Via die uh, loketfuncties, die blijven gewoon bestaan. Zandwoord, daar verandert niets aan. Nee, nee, we, hebben, nee we hebben... precies. We hebben juist bij bijvoorbeeld bij het minimabeleid gezegd. laten we nou slim zijn en kijk naar daar waar voordelen zijn in de Haarlemse regelgeving. Uh, ten opzichte van de Zandvoortse. laten we die nou één op één overnemen. En we hebben Haarlem geadviseerd, maar dan moeten ze daar zelf heen natuurlijk. En we hebben Haarlem geadviseerd om datgene wat wij al beter hadden. bij hen te in, uh, de, de, de, in, in te gaan brengen. Nou, en, dat is, uh, en, en dat is gewoon gebeurd. En ons minimabeleid is daardoor weer stukken beter geworden klinkt wel allemaal heel erg ideaal. Hè? Ja, dit is, nou, maar dit is echt... Nee, dit is dus een ja, <laughs> Voor de sociaal en de christendemocraten... is dat belangrijk, ons minima-beleid? Nee, dat, dat is een sociaal aspect, op. dat vinden wij belangrijk. belangrijk wat uh, wat, wat vinden de ambtenaren zelf ervan, hoe het uh, nu gaat? Uh, de, kijk, er blijft altijd natuurlijk een stukje sentiment over en dat is logisch. Je zit hier lekker klein, klein clubje, ons uh, uh, kent ons. Nou, als we worden met, uh, naar met het, nou het openbaar vervoer in Haarlem. Uh, uh, uh, Haarlem. Ja, of op de fiets. Hè. Ja. Zo, nee, mag u met het fietsenplan, dan de werkgever. Het grootste zo. deel van de, van de ambtenaren kwam van buiten Zandvoort, hoor. Dus wat dat betreft. Ja, nee. Maar nee, maar, maar, maar ja, dat kleinschalige en uh, misschien zelfs wel een beetje albollige, dat is er vanaf. Ja. Daarvoor in de pla plaats hebben ze denk ik een hele goede werksfeer gecreëerd. Ik, heb van, ik, ken nog, ik spreek nog heel vaak uh, oud-medewerkers. Uh, ja, Dat ja, zijn ja, oud-medewerkers, want ja, ze zijn niet meer in dienst bij Zandvoort. Maar nee, maar in Haarlem ook, waar ook mijn oud-medewerkers ja. Ja, als, als oud-wethouder. En, en die, uh, ja, ze hebben het voor 99% reuzen naar hun zin. En zien ook dat ze ook zichzelf daar gewoon veel beter kunnen ontwikkelen. Ja, precies. En ja, dat, dus er, natuurlijk... dat er dan geen concurrentie zit, een, een nare concurrentie. Dat ze gewoon opgenomen worden in het geheel ja. en, en dat dat ja. een meerwaarde is. Maar ja, ze zijn met open aan hem ontvangen. Het is natuurlijk een, een grotere gemeente, Haarlem. Dus ja, je hebt daar ook meer kans om jezelf te kunnen ontwikkelen en te ontplooien. Ja, ja precies. precies. Precies. Ja. Ik zei het al, het klinkt heel ideaal. Iets heel anders, hè? de begroting uh, die uh, op de agenda staat. Willen jullie daar nog iets over kwijt? Gezien uh, de grote getalen van Zandvoorters die luisteren naar dit programma, zoals Peter ja. Tromp zei. Ik zie Gerra heel zorgelijk kijken. Nou, Ik ga nog, ja, niks, ik ga nog niks over de algemene beschouwingen. Daar ben ik nog volop mee bezig. We hebben pas heel laat de beantwoording van de het college gekregen van onze vragen. En, um, nou, maar, hoe zit dat? hoe In dat tot de coalitiepartijen... Ja, dit is natuurlijk wel een politiek, dit is een politiek punt. Maar, nou ik, ik ga er ook niet veel over zeggen. Wel dit, want uh, dat zal verwacht ik niet tegengesproken worden. Dat de financiële positie van Zandvoort uh, goed is. En dat opent perspectief voor de komende jaren. Dat uitgangspunt. Ja, dat staat dat ook staat. in de krant. Hè? Verbeterd dat, volgend ja, jaar. De ik begin hier over de centjes. Ik ben eerder over de menselijke maat begonnen de sociale kant, want die is uh, belangrijk. Maar dat heb je nodig. Je hebt geld nodig om dat te kunnen uitvoeren. Dus die, die begroting zit financieel goed in elkaar. En dan gaat het erom, wat ga je daarmee doen? Nou, dat komt dan wel in de orde bij de algemene beschouwingen. Ja. Ja. Dan laten we elkaar een beetje we met rust gaan. Maar wat ik dan altijd zo mooi vind in, zo, in de krant, Dat staat door de financiële ruimte die dat geeft, ja. ontstaat de ruimte om te werken aan de toekomst van Zandvoort, met diepte-investeringen in de samenleving en in economische ontwikkeling. En dan denk ik, oh, Oh, jongen, jongen, jongen. Maar wat bedoel je er daar precies mee? Nou, daar gaan we dinsdag over redden. <laughs> Ik dacht, nou, misschien kunnen we alvast... Het geld wat... is om leuke dingen te doen of zo. Ja, ja, ja, ja, Het gaat niet om ja, leuke ja. dingen, het gaat natuurlijk om nuttige dingen. We kunnen investeringen. hele begroting is, in... halen. Oké. Okay. Ja. Nou, het is live uh, uh, te beluisteren, volgens mij. Hè? Boulevard, zullen we dat nou wel noemen? Boulevard, dat kan wat, op en, wat opknappen. Ruimtelijke domein. Middenboulevard, Boulevard. Ordening. Noord boulevard. De is zo gewoon een beetje lekker... Uh, Zuid of uh, Noord Zoals die, uh, we hebben uh, er twee. Ja, ja, heel, ja, klopt. Nog meer natuurlijk. Nee, de, de, de zuidboelvaart Dus de boelvaart wordt volgend jaar op de schop genomen. He? Ja, precies. Want dat dreunt uh, qua wegdek, bedoel je? En nee, ja, ja, het, helemaal riolering. Uh, herinrichting het, uh, enzovoort. We hebben ons huiswerk gedaan. En dan kunnen jullie ja, we we we weer een bordje neerzetten dat het geboden kamperen is. Wat daar het hele jaar door gebeurt. Ja, dat handhavingsaspect is ook een belangrijk puntje. Lijkt me misschien ook wel heel erg leuk. Ja? Ja. Nou goed, er is nog genoeg te doen. Handhagen. Ja. Je wil handhaven. Ja? Jawel. Nou, leuk dat wij jullie weer wat puntjes hebben mee kunnen geven waar je zelf niet <laughs> aan gedacht had. <laughs> ja, dan nee, kijk daar... Luisteren we de raadsvergadering. Daar zijn we ook voor natuurlijk. Hè. De... Ja, ja, voor het luisteren naar de bevolking, dat ja. nee, begrijp ik. Nee, nee, okay. precies. Ja, nou, dan wens ik jullie uh, alle wijsheid toe, want ik denk dat dat uh, een heel goed idee is om veel wijsheid te hebben. Lijkt je dat lijkt me wel prettig. Als je bent. Absoluut, absoluut. Oké. Is wat van ons horen? En bedankt dat we uitgenodigd zijn, hè? Ja, ja, zeker. Ja. Graag gedaan, samen. Onverwachte samenstelling. Met één uh, microfoon. Nou, nog een goed en mooi weekend. Dat mensen ja. wel iedereen hier in Zandvoort onder Laten de zon we dat uh, Nou, er zijn wel eens andere Dankjewel. momenten geweest in de politiek. Ik, ik hou hier wel van. Ja, we gaan... ook Mij ook wel, hoor. Goed zo. Oké. Okay. nummer Hopelifte Ken, een persoonlijk favoriet nummer van mij, wat ik heel erg mooi vind. Inmiddels is aan tafel aangeschoven Nels Sandberg en Christine Kemp van de commissie van de begraafplaats. En ik heb begrepen dat er iets heel moois gaat gebeuren op de begraafplaats. Ja, dat uh, zijn we wel voor plannen om dat te doen, hè? Ja. Het is voor de eerste keer dat natuurlijk een uh, lichtjesavond uh, georganiseerd wordt op de algemene begraafplaats. En uh, wij zitten in de commissie begraafplaats van ja. de gemeente. En uh, vaak deden wij altijd open dagen. Maar wij uh, vonden het nu eens een, keer, uh, eens een keer iets anders moesten doen. En in de regio wordt al heel veel lichtjesavonden georganiseerd. Dus wij dachten, nou, dat is ook wel iets voor Zandvoort. Ja, want wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, lichtjes... Gaan jullie overal uh, lichtjes plaatsen met kaarsjes? We gaan, uh, zijn of? al een heel jaar bezig met uh, glazen potjes verzamelen. En daar doen we dus vaccinelichtjes in. We hebben uh, verlichting in de bomen. En we hebben een speciale route uitgestippeld. Die heeft Christine helemaal uitgestippeld. En daar zetten we de kaarsjes neer. Dus niet de hele begraafplaats gaat vol met kaarsjes. dan Maar de route, de route die gaat uh, met kaarsjes worden verlicht. Ja. Dus... Uh, en we hebben een heel programmaatje gemaakt. En dat, uh, ja, dat gaan we dan om zeven uur doen. En kijken of dat allemaal... Uh, ja. We hebben uitnodigingen gestuurd. Van de mensen die dus dit jaar begraven zijn. ja, Uitgestrooid of bijgezet. Die hebben een uitnodiging van ons gehad. En uh, die hopen we dat we komen. Ja. Dus... En in de regio worden dus meer van dit soort lichtjesavonden uh, georganiseerd. Ja, in bij begraafplaatsen. Het is voor mij helemaal nieuw, want ik heb dat nog nooit gehoord. Het maar namelijk, ik vind het wel bijzonder. Ja, het is namelijk. Uh, het is eigenlijk een christelijke uh, feestdag, hè? Ja. Het, het is alle zielen, alle heiligen. Die altijd gevierd wordt in de kerken. En daar in de kerken worden dus de namen opgenoemd van de mensen die dus zijn overleden. En dat is dus. In de kerken, en nu doen de algemene begraafplaatsen die eigenlijk lichtjes aan van de mensen het is die, die dus net buiten de boot vallen, dus die dus niet bij een kerkgenootschap aangesloten zijn. Ja, ja. En dan uh, nou dachten wij, nou, dat zou een leuk initiatief zijn. Vorig jaar was ik op de Kleverlaan, de grote begraafplaats ja. in Haarlem. Ja, ja dat was. Uh, ja. Indrukwekkend, indrukwekkend ja. was dat. Ja. Ik dacht eigenlijk dat alle zielen een, een typisch katholieke. Ja. Alle zielen is een katholieke ja. feest. Maar de protestantse kerk hier doet er ook. Uh, ja, einde van kerkelijk jaar ja. worden de alle doden herdacht. Ja. En ja, er zijn mensen die dus niet meer kerkelijk zijn. En ja, die willen misschien ook En dan ook, is dit herdenken. een alternatief. Ja, ja. Uh, ja, ja. ja, maar iedereen mag komen. Dus ja, het heeft we gaan... er niks mee te nee. maken of, of jouw overledene of nee. waar je aan nee. denkt daar ligt. Maar nee. het hoeft ook, je, je kan ook uh, iedereen mag komen. Die denkt van oh, dat vind ik leuk. Ik zet ook een kaarsje op het graf van mijn ouders. We hebben de padvinders gevraagd om te helpen. Ja. Want ja, het is natuurlijk hartstikke donker. Ja. Het zijn natuurlijk oude mensen. Ja. Dus ja, dan, uh, als ze een graf willen bezoeken, dat de padvinders dus even meelopen met hun zwaklantarens om uh, naar om om dat te, te gaan. Ja. Ja. Ja. Want de begraafplaats is s'avonds eigenlijk nooit open? Nee, nee, nee maar nu voor het, wordt het eerst wel. Voor de eerste ja. keer, ja. ja. ja. Is open? Hoeveel potjes heb je al? Uh, heel veel. <laughs> we hebben ook uh, action helemaal opgekocht, alle lantaartjes hebben we de voorraad uh, weggehaald allemaal lichtjes. Want wanneer is dit idee bij jullie opgekomen? Ah. Al heel lang eigenlijk. Want ja? Vorig jaar ben ik geweest ja. naar de ja. Kleverlaan. En toen en dan dacht, dacht je dat is moeten we in Zandvoort ja. ook kijken of we dat van de grond kunnen mm -hmm. krijgen. Ja. En het uitvaartzorgcentrum Zandvoort die was gelijk enthousiast. Die zei van oh je kan ook wel kaarsjes van ons krijgen. Ja. Ja. En die hebben de mooie kaarten voor ons gemaakt. Dus, uh, en die dus de nabestaanden hebben ontvangen. Die hebben ze gekregen. Okay, dus wat zij hebben gedaan is... Uh, deze kaart gestuurd naar alle nabestaanden van de graven die op well, die dit jaar, dit jaar, dit, oh dit jaar ja. uitgestrooid en ja. bijgezet zijn. Oké. Okay. Ja. En dat is dan de uitnodiging. Moesten ze daar nog op reageren? No nee, nee, hoor, nee, nee, nee. nee, hoor, nee, nee, nee, nee. Ja. Ja. En dit is ook van de gemeente uit. Hè? Het is uh, de gemeente, uitvaart, uh, centrum, uh, zorgcentrum, die dus uh, eigenlijk samenwerken. Ja. Ja, maar voor Zandvoort is dit de eerste keer? Ja, de eerste ja. keer. Weten ja. jullie toevallig, nou ja, dus Kleverlaan, Haarlem, maar is het een, een algemeen gebruik in Nederland al veel land? Ja, het wordt al uh, meerdere, meerdere ja. keren al uh, gedaan in het land. Ja, ja. de begraafplaats De Biezen in Zandvoort Noord, die doet dat al een paar jaar. Oké, okay. eigenlijk uh, nou al een jaar of vijf, zes. Maar en? dat wordt dan heel groot, die hele begraafplaats ja. is met licht en uh, ja, dat is. Want dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Om die, om die hele begraafplaats met lichtjes. Ja, maar ja, maar ja, wij wij beginnen klein. Dan kunnen we ja, altijd... Ja. Dat is waar. En dan kunnen we altijd aan de mensen vragen. Willen jullie potjes voor ons sparen? Nou ja. hebben wij dat gedaan. Dus uh, ja. we hebben ons zucht ja. gegeten aan... Uh, Prachtig. Aan <laughs> de dus, Nee, uh, maar dat, dat is een hele goeie inderdaad. Ja. En dan worden ook de namen genoemd? Ja, die worden dan... Er uh, is een heel programma om zeven uur... Uh, is, begint het eigenlijk? Dan word je welkom geheten, en dan krijg je ook een kaars mee, een grafkaars. Die is brandt al. Dus ik loop je. De route is niet een hele grote route. Die is wel helemaal verlicht. En uiteindelijk kom je op het oude gedeelte van de begraafplaats. Dan heb je zo'n mooi rondje in het midden. Met daarbinnen heb je dus een hele grote walnotenboom. Ja, ja. met de Vredezaal. En de vredenzaal dat is het centrum waar we ons ons verzamelen. En dan is er uh, tussendoor... dat staat er nog niet op, maar we hebben iemand... die zit met klankschalen. Oh en die dus... Uh, die verplaatst zich een beetje. En dan om alle vacht is er... Een, uh, een zanggroep, die is nieuw. En dat is... Ubicaritas van Jan-Peter Versteeg. Die heeft een klein groepje. Speciaal voor deze gelegenheden. En... Uh, eigenlijk uitvaart en met begrafenissen... kan je dus hem dus vragen met zijn groep. Het is voor het eerst dat hij dus eigenlijk... Uh, Oh, optreedt optreed. ja. Ja. ja. En ik zie dat om uh, half negen um, um, wensen geschreven kunnen worden op de kaartjes ja. die ja. jullie hebben. Ja, daar ja. hebben we ook nog wat. En dan opgehangen in een boom. In de walnotenboom. In de walnotenboom. Dus, uh, ja. Dat is de enige van wordt. En die noemde jij de vredesboom? Vredeszuil. En uh, is dat. Is dat was dat al, altijd al zo? Ja, die, met... die staat al heel lang. Oh, uh, Ligt een jaar of 17 dat hij er al staat. Ja. Maar dat hij ook zo genoemd werd. Ja, oh, oké, okay. dat wist ik niet. Ja, had jij een. Uh... Nou, hier zit dan een, een hartje. We kunnen een hartje, een hartje. Kunnen we wensen op. En hierin worden bolletjes uh, gedaan. Ik wil nu even een zakje laten zien. Hier gaan uh, bolletjes in. En dan kunnen de mensen uh, die bolletjes planten bij de vredeszuil. Dus uh, ik vind dit toch wel heel en dan een, erg apart. In het voorjaar ja. heb je dus bij de Vredesuil ja. een, uh, een groet nog met krokussen. Uh, die bolletjes, ja. die neem je dus mee? Of die nee, die krijg je, krijg je in het, het zakje. In het in het je krijgt een zakje, maar er zit het uh, kaartje in. Er zitten de bolletjes, bolletjes in. in. En uh, die krijg je dan, kan je dan aflopen. En, en dan de wens schrijf je erop en die hang je in ja. de En de kaars, die krijg je mee als je ja. binnenkomt. En dan... Uh, ja. Wel apart hoor. Ja. Ja. ja. ja. Ja, er is gelukkig meer aandacht um, tegenwoordig dan dat het vroeger was, althans bij de protestanten zeker. Ja. Over dit soort dingen, die herinneringen. Hè? Ja, ja. ja, vooral dat, dat van je bent niet weg, zolang iedereen je nog herinnert. Herinnert, ja. ja. Dus wij ja. Uh, ja, we we hopen, hopen dat het aanslaat en dat het volgend jaar dat we dan. Uh, de, hele begraaf... de hele begraafplaats. Uh, ja, nou, dat is dus wel erg groot. Want de begraafplaats is best groot. Ja, dat is heel groot. En, uh, en ja, donker. Donker. donker. Het oude gedeelte ja, is heel donker. Nou ja, ja. daarom is het ook maar zelfs En jullie niet krijgen geovend. vanaf nu heel veel van die potjes voor yes. lichtjes. Dus volgend jaar is dat probleem op, dat is opgelost. Dat is opgelost. Ja. ja, dat gaat uh, ja. bij jullie dan. inleveren, graag. Ja hoor, bij de begraafplaats. Bij de begraafplaats, bij de begraafplaats. ja, dus, ja hoor, de potjes. Ja, zet me voor de deur. Dus, okay. uh, nou. dus als mensen uh, naar de begraafplaats komen voor, uh, voor het gebeuren wat jullie nu hebben geregeld, dan kunnen ze ook wel de potjes zelf. meenemen. Uh, ze al kunnen nemen, potjes, potjes, potjes meenemen en een vaccinelichtje en een kaarsje meenemen. meenemen, meenemen Zag want we bedoelen, je ja. moet toch naar de, als je dus bij je ouders zeg maar een, uh, een kaarsje wilt plaatsen, en juist op dat gedeelte heel donker is. Ja. Het is wel heel handig als je een zaklantijn ja. neemt. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk ook ja. heel bijzonder dat het dan juist ook gebeurt als het zo donker is. Ja. Ja. Want ja, we gaan het toch een beetje voor sommige mensen een beetje ongemakkelijk gevoel als het donker is. Ja, ja. maar ik denk dat het wel heel mooi wordt met al die lichtjes en klankschalen en dan ook nog eens een keer zang. En nou, we hebben dus, is dus ja, heel ja. mooi. Ja. Ja. Ja. Verwachten jullie ook een heleboel mensen die eigenlijk nooit meer op een begraafplaats komen, nu dit wordt gedaan? Dat hopen we dat ja. ze komen. En dat ze dan ook eens zien dat het toch een hele mooie begraafplaats is. Nou. Oude historische begraafplaats, de staal, bestaat in 2018, 100 jaar. Ja, ja. ja. ja dat is ook. Nog... Zo voor twee jaar al. Is, is dat, zo voor anderhalf jaar. Is het ja. ouder vergeleken bij anderen? Nee. Nou, nee, nee, nee, nee. Anderen zijn wel ouder. Ja, ze dus, uh, zijn. Maar, maar het is toch 100 jaar. Oh nee. Het is toch 100 jaar. Ja. Het is niet nou, niks. Gedeelte, nee. nee. En er liggen mensen die al 100 jaar geleden daar begraven zijn. Ja, ja, ja. En die en bewaren ja. dat de de grafzerken ja. zijn er nog. Ja. Ja. ja. ja. ja. Dat, dat is onze taak eigenlijk, hè, commissie begraafplaats is Dus uh, ja, want naar de nog... historie van de grafzerken kijken. Ja. Okay. En de geschiedenis achter de wie ligt daar begraven ja, ja. en dat dan dat dan documenteren, documenteren. Ja. Ja. hoe groot is die commissie begraafplaats we zijn met vieren. Het is ja, vier. En jullie twee ja. en nog twee anderen. Ja, ja. Okay. en jullie zijn ook nu de initiatiefnemers tot deze. Ja, nou ja eigenlijk de hele commissie dan. Precies, de ja. hele, die hele, alle vier, ja. alle vier mensen staan ja. hier dus achter. En ja. er zit dan een, de beheerder zit er dan ook bij, de nieuwe beheerder, staat die, nou ja, die helpt ons dan. Want als wij een graf zeggen van dat moet bewaard blijven, ja. als de, de rechthebbende afstand doet van het graf, en wij zeggen dat het moet bewaard blijven, moet de beheerder een voorstel maken naar de raad dat goed is. Ja. En dat gaat niet zomaar. Ik wou net zeggen, dat nee, is niet nee, zo simpel. Het is, dan, nee, nee. Dat, is heel ander, dat is Het verleden uh, wel dat. wat anders. Uh. En jullie ja. doen dat op grond van... Dat doet alweer tien jaar. Ja, intussen. maar op grond van uh, historie. Dus, historie, van historie van ja. En, en, en, en, gebeurt, uh, is het al vaak gebeurd? Weet dat die... jullie zeggen van wij, wij uh, ja, doen ja, ja, dit ja. voorstel? Ja, ja, ja. En in ja, alle ja. gevallen ook gewoon Nou, de laatste keer heeft toch de ja. raad gezet... Uh, nee, kijk daar nog eens even naar. Kijk even na. Na, want het zijn er best veel. veel. Ja. Maar dit, ja, je gaat toch niet zomaar... Voor, geld, hè, ja. voor de gemeente. Als ja, aan ene de... kant wel natuurlijk. Maar die begraafplaats is natuurlijk best wel groot. Ja. En ja. voordat die vol komt, dan zijn we wel jaren verder denk ik. Ja. Dus ja. er is ook geen noodzaak om het weg te halen. Nee, het nee. wordt steeds minder begraven, ja. Hè? Ja. Het moet wel onderhouden worden. Ja, ja maar, maar dan... Merken jullie dat ook daar? Ja, heel erg. De zorg van ons ja dus ons zorgen ja ja ja, ja, ja grote ik heb zorg. aan dat jullie ja. daar een heel duidelijke mening over ja. hebben dat dit ja. Uh, ja. Dus, uh, ja maar daar hebben we het nu even nee, nu nee, over. nee nee nee, nee nee we nee. hebben het nee, nu de andere, andere keer precies dit is precies. veel leuker ja. Ja. ja we hebben het nu over de lichtjes Regen. en ik vind het een fantastisch initiatief moet ik zeggen ik hoop ook dat er heel veel mensen hier uh, gebruik Kom. van gaan Kom. maken ja, ja hoor ja. En het ja. gaat door ook al regent het dus ja. ja. Ja, daar gaan we niet vanuit. Nee, daar gaan we niet, maar je moet altijd een slecht ja, ja. weer en Ja, want jullie moeten moet uh, heel lang van tevoren deze datum plannen. Ja. Ja, plannen. Dus uh, dan dus hebben we een slecht weerprogramma, en dan hebben we een paar de plus, en dan gaan we, gaan iets we naar de in de Dan Gaan we naar de ja. ja. Wij uh, lezen er graag over hoe het afgelopen is. Is dat een kwestie van de krant nog ja. even? Ja, denk wel. Ja? Ja. Misschien moeten ja. we maar ook daar even gaan kijken. Nemen jullie een hout, maar. Mogen de, we deze de graad, houden? Ja. Het programma, Ik vind het fantastisch. Dankjewel. En uh, nogmaals, waardering voor het initiatief. En we hopen dat dat ook um, zoveel mensen oplevert die jullie uh, in gedachten hebben. Yes, en dat gaat. het in ieder geval is zo van, oh, maar dat doen wij volgend jaar weer. Ja. ja. ja? Zeker. Okay. Okay. Dank jullie voor je komst. Bedankt. In de zon zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier wacht bij uit de grond. Zonder hem, zonder man, want die had hem net verkocht. The dog het laatste onderdeel van het programma van vanmorgen. Aangeschoven hier is Wies Oldenkamp. Welkom, Wies. Goedemorgen. Zij is bestuurder van AMI. En uh, we gaan in ieder geval even hebben... over het verscherpt toezicht van uh, Huis in de Duinen. En, uh, nou, het, het is natuurlijk iets wat bij de Zandvoortes dus Wies heel erg leeft. Want uh, hoe dan ook, iedereen heeft wel een keer... Uh, Iets met huis in de duinen. Komt er, heeft er familie of wat dan ook. Dus dit is iets wat wel heel erg leeft. Waar we heel erg benieuwd naar zijn. Is natuurlijk hoe heeft dit zo ver kunnen komen. Want als ik het goed heb. En als het niet zo is moet je mij even corrigeren. Er was al toezicht door de inspectie. Nee dat is niet, dat is niet nee? het geval. Okay, nou, Dan is ja. het misschien handig dat je even <laughs> uitlegt hoe het wel zit. in dit. Dank in ieder geval ja. ik dat, dat ik die gelegenheid krijg. Um, eind augustus is de inspectie bij ons langs geweest in huizen de Duinen. En dat is iets wat ze um, in alle huizen van Nederland uh, bij tijd en wijde doen. Um, dat is een onverwacht bezoek. Dat doen ze ook in ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen. En ze kijken dan uh, nou, um, hoe, de stand van de, hoe we omgaan met kwaliteit. En je moet je dat als volgt vol, vol voorstellen. Er komen ochtends twee inspecteurs het, uh, het huis binnen. Die, zeggen, die melden zich keurig aan. Die zeggen: Nou, we komen op bezoek. En dan kijken ze de hele dag uh, hoe we handelen op het gebied van kwaliteit. Ja, ze, het is dus het, altijd onverwacht. Het is onverwacht. En, en je kijkt... kunt ook niet zeggen van, het komt mij even niet uit. Nee, dat kan helemaal niet. Kunt u morgen terugkomen? Dat gaat niet. Nee, nee, <laughs> nee. moet je eerst even oppoetsen? Nee, dat gaat niet. dus Ze kijken op dat moment hoe, hoe we handelen. Ze kijken in dossiers, ze kijken in, in lijsten... ze kijken naar koelkasten, ze kijken voor alles en nog wat. En aan het eind van die dag in augustus hebben ze moeten concluderen... dat een aantal dingen nog niet op orde waren. Is dat erg? Ja, dat is natuurlijk erg... Hebben de bewoners daar last van gehad? Nee, daar hebben de bewoners geen last van gehad. Kun je dat uitleggen? Nou, het gaat nu eigenlijk om de... Uh, de het is een beetje een technisch verhaal. Als wij risicovolle medicatie geven aan bewoners... Nu moet je denken aan uh, insuline of morfine. Dan moet dat twee keer gecheckt worden. Omdat het natuurlijk... Ja, het is geen, geen aspirintje wat je geeft. Nee. Dus je moet checken van... Geef ik dit inderdaad aan mevrouw Hollander? Uh, is hij geboren op die en die datum? Of, uh, uh, nou, is dat zo? Ja. Mag ze deze hoeveelheid hebben? Moet ze deze dosering hebben? Dat doen we altijd. In een, dat checkt de eerste medewerker. Maar omdat het risicovolle medicatie is, moet er een tweede check gebeuren. Dus er moet een tweede medewerker komen die het ook checkt... is mevrouw Hollander, is die geboren op die en die datum... dan moet ze deze hoeveelheid morfine krijgen. Ja, die doet dus precies hetzelfde als de ja, eerste. Ja. Dat hele protocol en is... En ook ja. daar een paraaf voor zetten. Nou, en dat doen we niet altijd goed. Niet in alle gevallen doen we die tweede check. Kun je kunt je voorstellen, dan is het druk op een afdeling of er vraagt een andere cliënt aandacht. Ja, want dat en... was het uh, volgende punt wat ik wil ja, uh, inbrengen. Een in tweede check of die paraaf wordt net niet gezet. Dan doen ze het check wel, maar dan zetten ze de paraaf niet. Nou, er zijn natuurlijk heel veel uh, bezuinigingen zijn er geweest. Heel veel uh, vaste medewerkers die zijn uh, weggegaan. Misschien door de werkdruk. En er zijn weer uitzendkrachten ja. voor teruggekomen. Ja. Die zijn dan toch wat onervaren in dit soort situaties en vergeten dat misschien. Maar ook. Misschien er is er geen begeleiding mogelijk. omdat ook weer de leiding daarvan het weer heel druk heeft. Dus het is een beetje een neerwaartse spiraal. wat maar dan dit het veroorzaakt heeft. Er zijn vrijwilligers die nee. medicijnen nee. kunnen toedienen. Nee, dat zijn nee. toch ervaren. Dat zijn uitzendkrachten. Uh, uitzendkrachten zijn ook verzorgende of verpleegkundigen. Ja. ja, maar ik bedoel dan aan te geven. als mensen daar een tijdje werken. dan weet je dat als medewerker. dat die mevrouw die medicijnen heeft. En als je dan nieuwe mensen steeds hebt. Die weten dat niet die, gaan die moeten dus dat dan checken. juist dat lijstje. Ja. Naar kijken. Dat is, en als dat, dat is, dan niet gebeurd wordt. Dat is wordt, deels waar. Ja. Want het lijkt net alsof we van een lijstje werken Nee, we Ik er vanaf een zorgdossier. En in dat zorgdossier staat beschreven wat mevrouw Jansen op die en die dag moet krijgen. ja. ja. En ook onze vaste medewerkers kijken naar het zorgdossier. Die, die hebben niet zomaar een geschreven lijstje in de hand. En die kijken echt ja, naar okay. het zorgdossier. En dat doet een uitzendkracht ook. Dus op dat de rest maakt het helemaal niks ja. uit. Nee, nou ja, maar daarom vraag ik dat. Ja. Want ik kan me daar geen nee, bel bij vormen. Nee, Dit is denken. radio. Nee. Het <laughs> blijft een verpleegkundige met, uh, met, met die, die van de hoed en de rand weet. Ja. Wat, er in, wat er nou in Nederland gebeurd is. En daar, daar gaat het eigenlijk nu om. Is dat heel veel... We hebben geen, uh, geen verzorgingshuizen meer. Dus waar de vroeger ouderen kwamen wonen, die eigenlijk nog heel goed waren, die uh, een kaartje legden en als actief waren en soms nog een eigen potje kookten, dat hebben we niet meer in Nederland. Dus de categorie mensen die nu binnenkomt in een verpleeghuis zijn echt behoorlijk zieke mensen. Die hebben Ensel, uh, zitten in een laatste fase of zitten in een vergaande fase van dementie. Of hebben een, een, een hersenbloeding gehad, waardoor ze deels verlamd zijn geraakt. En kunnen zichzelf niet meer redden. Dus dat vraagt nog meer zorgvuldigheid en nog strengere protocollen als het gaat om uh, kwaliteit van zorg. Maar nogmaals, jullie zijn natuurlijk niet de enige waar dit gebeurt. Nee, alle... niet. Nee. En toch gaat er eerder iets niet goed. Ja, oké, ja. Ik durf eigenlijk wel te stellen dat als je in menig voormalig verzorgingshuis nu binnenstapt in Nederland... Hebben, hebben we te maken met dezelfde problematiek. En het gaat erom dat we die protocollen die in verpleeghuizen uh, al heel veel langer gelden... die we in, dat in de voormalige verzorgingshuizen ook gaan doen. En dat vereist uh, heel veel zorgvuldigheid, heel veel uh, intrainen... Uh, heel veel uh, checks, checks, ook van het management. En dat, dat hebben we gewoon te doen. Want als ik het goed gelezen heb... Um, en als het niet zo is, dan moet je mij maar even corrigeren... Um, is er een controle geweest waarop... Ja. Um, uh, daar zijn jullie een beetje op de vingers getikt op bepaalde punten... Ja. en daarna komt er dus weer een controle... om te kijken of die punten verbeterd zijn... en dat bleek niet in voldoende mate. Er was wel iets verbeterd, maar niet voldoende. Waarop het resultaat was dat er dus een verscherpt toezicht kwam. Ja. Dat lijkt mij nogal... Heftig? Zo. Het is ook heftig. En het klinkt ook heftig en het is ook heftig. Want, en eigenlijk zegt de inspectie van... Let op organisatie, jullie moeten echt hier nog een verbeterslag maken. Ja. En dat gaan we dus ook doen. Ik van leuk dat jullie het al wat aan een aantal dingen gedaan hebben. Maar er zijn ook een aantal dingen niet. Dus nou worden we echt een beetje boos. Mm -hmm. Zo. Ja, om even ja. verder te ja. Maar Wat, wat, wat houdt ja. verscherpt nou in voor de inspectie? Gaan ze nou vaker eens een oude uh, doen ofzo? of, of ja, zo? Of controle? Komen, ze komen vaker langs op onverwachte momenten. Dus het komende half jaar, we hebben een, inspect, een verscherpt toezicht van een half jaar gekregen. Dus het komende half jaar kunnen ze zeker nog een aantal keren verwachten. Dus, dus meerdere keer, het, het, het tempo wordt ook even ter, van de controle wordt opgevoerd? Ja. Dan na het einde van uh, na een half jaar wordt er natuurlijk weer een rapport opgemaakt. Jazeker. Ja. En dan hopen jullie, althans er zijn jullie mee bezig, neem ik zomaar aan... Jazeker. dat al die punten dus dan opgelost zijn. Gaat dat lukken? Of ze allemaal opgelost zijn, dat weet ik niet. Maar we gaan er geval wel voor zorgen dat het verscherpt toezicht opgelost is. En met dat het verscherpt, toezicht weer opgelost is. en dat er weer een normale toezicht ja. komt? Kijk, de respect kijkt altijd in alle huizen. Maar ik heb het even over de aantal punten. en met name over die medicatievoorziening. Want, want daar was ja. denk ik het grootste. Uh, het heikeles, heikelste punt. Ja. Ja. En, en dat is iets waar jullie nu intern... Hoe gaan jullie daarmee om intern? Wordt er dan een vergadering belegd en zegt... En jongen, nou is het afgelopen. Nou gaan we dit doen, nou gaan we dat doen. Nou, zo simpel is het niet. Het zou, het zou mooi zijn als het met één vergadering uh, geklaard is, deze klus. Nee, ik heb meteen een team uh, geformeerd met alle teammanagers. Hey, we, we hebben weer teammanagers benoemd. Uh, en met die teammanagers en met het management erboven. En met de behandelaren, behandelaren eh, hebben we meteen een plan van actie gemaakt. En elke twee weken zijn we bij elkaar. Maken we hele concrete afspraken over wat we gaan doen. En om maar eens één ding te noemen. We hebben twee weken geleden alle medewerkers die in de zorg werken... en die met medicatie van doen hebben... hebben het geneesmiddelenprotocol toegestuurd. Hebben ze zaterdag op de mat gekregen... met een brief erbij van lees dit heel goed... En kom ook naar de bijeenkomsten die we erover hebben georganiseerd. Dat is de afgelopen weken al geweest. Die bijeenkomsten waren verplicht. En iedereen moest na afloop als hij een document tekenen. Als hij tenminste het gelezen had: het gelezen met het protocol. Als hij het begrepen had en als hij ook verklaarde. Zich kon aan kon conformeren. Precies. En dat ja. hij ook erop aangesproken moet worden begrijpen het niet, dan teken je nog niet. Maar dan leggen we het nog een keer uit. Er was natuurlijk niemand die het niet begreep. Nou, sommige mensen zijn, nou, ik wil toch nog een paar ja, ja. dingen op uitleg hebben. Nou, dat is prima. Maar we conformeren ons er uiteindelijk allemaal aan. Want als ik weer even... Misschien ben je ook weer, weer kort door de bocht hoor. Uh, zo moeilijk moet dat toch niet zijn... als je zegt... wij hebben daar twee mensen voor nodig... die dat protocol bekijken... Uh, die de check doen op de, op de meditatie. Die de check, ja, ja. Dat, dat is nou eenmaal het ja. protocol, dus doe het nou ook. Want daar zijn jullie op aangesproken, eh, behoorlijk op aangesproken. Gaan jullie nou zelf ook eens een keer naar beneden en zeggen van, of, of, of de, de werkvloer op en kijken van, gebeurt dit ook? Ja, dat doe ik ook. En het management doet het ook. En daar, het, ook daar rapporteren we elkaar elke twee weken op. Het, het lijkt... Het lijkt mij zo praktisch. Ja, het is het ook. Maar, maar het is ook Thai. Want ja. kijk, we willen ook dat die mensen liefdevolle zorg bieden. En dat ja. is niet alleen maar met lijstjes rondlopen te rennen. Nee, we gaan echt om liefdevolle zorg. Ja. Maar ook veilige zorg. Ja. En dat is het lastige. Ja. Want je wil ook aandacht schenken aan die bewoner. En als die het... even zijn verhaal kwijt wil. Of aan de, aan de dochter die ja. aan de hou is. Om die vader die op ja. dit moment is. Dus daar, we willen ook liefdevolle zorg bieden. En het wordt ook ontzettend goed gedaan in Huis in de Duinen. Goed. En dan is het zo sneu dat we juist daar ook weer een tik voor op de vingers hebben gekregen. Van het is nog niet helemaal in orde nee. qua medicatie. Snap ik. Dat is, is jammer, maar ook goed. Gaat het jullie lukken? Ja, natuurlijk. Over een half goed. jaar zit je hier weer blij en stralend en dat, zegt: Het is ons gelukt. Dat beloof ik je. Afdoen wij. Nou, oh ja. daar houden we je dus. Ja. Goed. Helemaal goed, dankjewel Moedig ja. dat je ook nog even hier kwam om het toch even toe te lichten. Uh, waar we we waarderen dat heel erg. Graag dan. Ja, dankjewel. Ja, en omwille van de tijd. Het is alweer uh, bijna afgelopen. Um, gaan we maar niet de agenda doen. Want dat gaan we niet doen. Hè? Ik heb er wel eentje. En dat is dat die wij hadden beloofd. Dat is dat bij... Ja. Uh, nog even het adres van de Mendelik... Uh, de Nieuwe Kring en uh, in de Mendelik. Nou, dat is toch ook een tongtwister. Eerst, eerst. <laughs> Goed. Uh, het contact daarvoor, als u dat wil, is Hanneke van der Heijden. Uh, 023-5245-845. En waar ging het ook alweer precies om? Dat was uh, de locatie van de Nieuwe Kring in Aardehout. En dat, heet, dat was de, de open dag. Uh, moet ik even kijken ook weer. Dus de Alzheimer Stichting. Ah, ja die daar dus uh, thuis bij Mendelik. Ja, ja. goed. Hiermee, ha dit hadden wij beloofd. En wij gaan... Uh, geen agenda doen, begrijp ik? Nou, dat gaat niet meer lukken, want we hebben nog maar twee minuten. Dus we gaan maar over tot het... Uh, dan gaan wij bedanken. Bedanken, ja. Ja, ja. ook belangrijk natuurlijk. Oké. Okay. We bedanken Casper Gurrensen voor de uh, techniek. Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik als de redactie. Met eindredactie uh, Gerry Rutte. En dan...